Uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De hoogste legerchef in Thailand denkt dat de aanslag in Bangkok niet het werk is van de moslimopstandelingen in het zuiden van het land. Op tv verklaarde de generaal dat er een ander type bom is gebruikt dan de rebellen meestal gebruiken. Op bewakingsbeelden is volgens de Thaise premier wel een verdachte te zien. De Thaise minister van Defensie zegt bij de BBC dat de aanslag in Bangkok gericht was tegen toeristen en tegen de Thaise economie. Bij de bomexplosie bij een hindoe-tempel vielen zeker 22 doden. Meer dan 120 mensen raakten gewond. In de provincie West-Papua hebben reddingswerkers bij het vliegtuig dat eergisteren neerstortte de lichamen van bijna alle inzittenden gevonden. Het toestel is volgens de leider van het reddingsteam compleet verwoest. In het vliegtuig van Trigana Air zaten 54 mensen, zouden allemaal uit Indonesië komen. In Jemen hebben de strijdende partijen zich mogelijk schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden, zegt Amnesty International. Burgers komen klem te zitten tussen de Houthi-opstandelingen en de coalitie die tegen hen vecht. Houthis gebruiken vaak drukke plaatsen als beginpunt voor hun aanvallen. En de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië voert geregeld luchtaanvallen uit op scholen en moskeeën. Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in Molenschot, niet ver van de vliegbasis Gilserij in Noord-Brabant, is een man van 27. Zijn woonplaats is nog niet bekend. De man werd op straat doodgeschoten. De dader is op de vlucht geslagen. De politie heeft een rechercheteam van 15 man op de zaak gezet. In het noordwesten van de Verenigde Staten woorden al een week tientallen grote bosbranden. De brandweer krijgt het vuur nauwelijks onder controle. In de staten Washington, Idaho en Oregon is het al tijden droog en staat een harde wind, waardoor het vuur zich makkelijk uitbreidt. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en inmiddels hebben de bosbranden ruim 100 huizen verwoest. Het weer, vanochtend is het bewolkt en regent of misert het nog wat. Maar in de loop van de dag wordt het vanuit het zuiden droger. Het noorden blijft nat tot de avond. Het wordt een graad of 18. Morgen komt de zon weer terug en wordt het ook warmer. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vooral vielen op de A1 richting Amsterdam. Voor het knoopbed staat 15 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd bij het knoopbed Je kan daar niet kiezen voor de A10 Oost. En er ligt ook nog een oliespoor wat moet worden opgeruimd. Daardoor loopt het ook weer vast op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Voor het knoopbed Muidenberg 12 kilometer vielen. En op de A2 richting Amsterdam tussen Vinkeveen en knoopbed Amstel staat 8 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Gouda 12 kilometer. ...door een ongeluk. Dat is vanochtend vroeg gebeurd... ...maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. En ook nog flinke file door een ongeluk... ...bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. Tussen Rotterdam-Ijselmonden... ...en de Botlektunnel staat 14 kilometer file. Twee van de drie rijstroken zijn er dicht... ...en dat levert meer dan een uur vertraging op. U kan omrijden via de omleidingsroutes dus U23 of U25. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zandvoort. zomer zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zondag in Kennemerland. Zo doen we even lekker ruig op de zondagmiddag bij CFM... met Santana in She's Not There. Nou, het is even na twee uur... juist tussen twaalf en twee, twee uur lang CFM lunch. Dank aan de dames daarvoor. Inka, Dolly... en ze waren van de partij samen met de Toets natuurlijk. Met z'n drieën deden ze dat programma. Nou, vanmiddag tussen twee en vijf... live uitzending vanaf het strand... Zandvoort op zondag. Goedemiddag Albert-Jan. Uh, goedemiddag Rob. Uh, goedemiddag kijkers en luisteraars. Ja, we dat is we zijn we anders, weer. He? Dat is weer wat anders, hè? Ja. ja uh, drie, uh, drie uur lang uh, Zandvoort op zondag van uh, uw lokale zender ZFM. Live vanuit de haven van Zandvoort waar wij vandaag te gast mogen zijn. Vanaf vanmorgen uh, tien uur waren wij hier al te gast. En dat duurt allemaal door tot een uur of negen vanavond. Goed, de komende drie uur, Zandvoort op zondag. Wat gaan we allemaal doen? Uiteraard zoals de vaste luisteraars van ons gewend zijn. Rond de klok van half vier, de evenementenagenda. En het bruist weer in en rondom Zandvoort... met allerlei activiteiten die uw aandacht verdienen. Dat heb je weer, hè, bruist. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand... rond de klok van half vier, want dan hebben we de uitgebreide evenementenagenda. Half drie, hij komt live langs uh, vandaag. Uh, onze enige echte Zandvoortse weerman, Lex van der Hoorn. Dus uh, die heeft uh, echt uh, gekeken naar het weer. Of het zonnetje nog doorbreekt vanmiddag. Uh, dat hoort u allemaal rond de klok van half drie. Ook het dier van de week ontbreekt vandaag niet. Rond de klok van half vijf. En die luistert daarna meis. En liefhebbers, jouwer, ja hij komt er weer aan. Het gedicht van de dag rond de klok van kwart voor vijf. Een, een tranentrekker van het eerste uur. De ode aan de zee. Tussen de zomersmuziek door hebben we natuurlijk Zandvoort nieuws in het kort. We krijgen nog een drietal gasten in de loop van de komende drie uur. Uh, allereerst komt uh, Willem van Densen uh, rond de klok van half drie langs na het weerbericht. En die gaat ons bijpraten over het circuitpark Zandvoort. Uh, Joop van Es is om uh, rond de klok van half vier te gast. En die gaat, daar gaan we eens even uh, ja, doorzagen over de sport in Zandvoort. En last but not least, tussen vier en vijf uh, krijgen we Marcel Arends. En die gaat in oktober, gaat die uh, Kenia Classics fietsen. Dat is een zee. Vandaagse rit, dwars door Kenia, ten behoeve van Flying Doctors. En hij is al volop in de voorbereiding daarvan. Uh, als we tijd hebben, kwart over vier ook nog tijd voor Pit Report. En we hadden natuurlijk ook de eredivisie voetbal voor u in de gaten. En we hem niet, he, de prijsvraag van vandaag. Oh ja, Je kan een diner winnen hier ja. in de haven. Klopt, ja. Nee, dat, uh, als de luisteraars goed geluisterd hadden vorige uur... dan hadden ze dat uh, kunnen horen, want mijn collega die had het al een beetje verklapt. Uh, als u weet hoeveel zand er is aangevoerd ten behoeve van de zandsculpturen eh, Europese kampioenschappen... dan eh, schroom niet, schrijf uw totaalscore in kilo's op, op het bord... met een telefoonnummer, want de haven van Zandvoort... heeft een dinerbon voor twee personen ter beschikking gesteld. Oké, okay, dus uh, snel naar de haven met het uh, juiste antwoord. Heb ja. jij enig idee? Uh, ik, weet het. Ik, ik weet het. Jij weet het? Ja, maar ik doe niet mee. Oh, dan gaan we even praten zometeen. Ik doe niet, mee. Gaan ik doe we niet even mee. praten. Ik doe niet mee. En verder uh, tussen de items door, heel veel lekkere muziek. Live uit de haven van Zandvoort. Goedemiddag tot aan 5 uur. Zandvoort op zondag. Was mijn tie en my female intuition. Gaan we even lekker uh, dansen met deze van Felix. Hier is ain't nobody. put your arms around me then you put your charms around me you stare into each other's eyes and what we see is no surprise nummer van Chakkan in een nieuw jasje gestoken. Joh, de single van Felix, dat was Ain't Nobody. Ja, Salford op zondag live uit de haven van Salford, Strandpavillon nummer 9. En wil je radio komen kijken en luisteren, kom dan gewoon even gezellig langs. Toch, albert -Jan? Ik ben van harte welkom om radio te komen kijken. Maar weet je nog waarom wij bij de radio zijn gegaan? Uh, ja, dat ze ons niet zien. <lacht> Juist. Ja. Maar daar heb je ook die webcams voor hè? tegenwoordig. Dus. Ja, de, de, de moderne tijd haalt ons wel in. Hè? Mm -hmm. Goed, uh, kort Zandvoorts nieuws. Uh, het zal u niet zijn ontgaan dat de zandsculpturen in Zandvoort in de opbouwfase zijn. In opdracht van de gemeente Zandvoort vindt de vierde editie van het Europees Kampioenschap zandsculpturen plaats. Verdeeld over het Badhuisplein, Kerpplein en Raadhuisplein is een hele hoop zand, speciaal sculptuurzand, gestort. Aangezien strandzand niet geschikt is vanwege het eh, daarvoor geschikt is. Vanwege het 125e sterftejaar van Vincent van Gogh staat dit EK in het thema van onze beroemde Nederlandse schilder. De organisatie van het kampioenschap ligt in handen van de Zandacademie onder auspiciën van de World Sand Scoping Academy, de WE. De WSSA. de WSSA organiseert al meer dan 20 jaar wereldwijd competities... die officieel erkend zijn door zowel de kunstenaars als de gastleden. Er verschijnen werken gebaseerd op Van Gogh, Gauguin, Toulouse, Lautrec, Rodin en Camille Claudet. De beelden zijn ongeveer 3 bij 3 bij 3,5 meter hoog... en zijn te bewonderen tot en met november. Vanwege het speciale sculptuurzand zijn de beelden bestand tegen weer en wind. Het publiek kan de zes kunstenaars aan het werk zien... vanaf gisteren tot en met 21 augustus, tussen 9 uur... En vijf uur middags. Ook staan er kleinere sculpturen bij het VVV Zandvoort, Holland Casino, Scheiders Brood Brunch en Borrel Kaas, Huis Tromp en in de Bibliotheek van Zandvoort. Op vrijdag 21 augustus om kwart over vijf wordt op het Badhuisplein, bij slecht weer in het gemeentehuis, de winnaars bekendgemaakt. Dus als je dat nou even doet, is dus die, uh, hoeveel, hoeveel zandsculpturen verrijzen er ook alweer? Van drie bij drie bij drie en half meter, dat maalt aantal kilo zand. Kom je op een bultzand? Oké, okay, ja, en als je het uh, antwoord uh, daarop weet, uh, laat het ons even weten. Hè? Kom naar de haven en uh, raad je het uh, aantal kilo's... dan uh, wie die hele mooie prijs, uh, Albert-Jan. Ja, een diner voor twee personen bij onze gast hier, de haven van de Zandvoort. Zo, zo is dat. Ja, even kijken hoor. Ja, dan wil ik vast instarten. Ja, heel goed. <laughs> Hij kwam een beetje traag op gang, maar we zitten vanmiddag op het strand. Hier is Chris Ria en on the beach... The Message from the Beach van C.M.M. Tot de 9 uur vanavond uh, live vanaf het strand inderdaad bij uh, de haven van Zandvoort. Als je wil je radio komen kijken of luisteren, kom dan even gezellig langs. Ja, gaan we het hebben over uh, de wedstrijden in de eredivisie, uh, Albert-Jan. Dan gaan we eens even terug naar de vrijdag. Vitesse ontving Roda JC, 3 tegen 0. gaan we naar de zaterdag en dan moet ik het lichtje weer aandoen. De Graafschap ontving Peck Zwolle en ging met 3-0 ten onder. Ajax speelde in de arena tegen Willem II. Eindstand 3 tegen 0. FC Twente, ADO Den Haag 1 tegen 4. En Excelsior thuis tegen AZ 2-2. Daar hebben ze dus de punten gedeeld. Nou mag jij vandaag om half 1 begonnen en inmiddels afgelopen de ja. wedstrijd PSV-FC Groningen. Nou die wedstrijd is uh, zojuist geëindigd in een uh, 2-0... Dus een uh, mooie overwinning voor PSV. Ik ja. zeg proost. En het kost mij weer een biertje, dankjewel. En om half drie begint FC Utrecht thuis tegen SC Heerenveen. En SC Kambuurt ontvangt Noord. En om kwart voor vijf de klapper van de dag, daar zijn we weer. Heracles Almelo tegen NEC. Oké, okay, we houden de wedstrijden vanmiddag voor je in de gaten. Live vanaf Strand bij Zandvoort op zondag. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls Girls, girls, girls Girls, girls, girls Wild, yellow, red, black or white And a little bit of moonlight For this intercontinental romance Shy girl, sexy girl, They all like that fancy world Champagne, a gentle song And a slow dance Now who makes it fun to spend your money? Who calls you honey? Monster every Girls, girls, girls, girls, girls. Well the made of mother in Hollywood. disco scene. Hey. De vloer. You're the Chic en now Rogers, en I'll be there. Ja, inmiddels uh, is hij uh, aangeschoven hier uh, in de haven van Zandvoort. Goedemiddag, Lex van der Horen. Goedemiddag, Rob. En het is geen zaterdagmiddag, je bent zo waar uh, hier aanwezig. Ik ben helemaal laat me doen. Helemaal uit je doen. <laughs> Fijn dat je er bent op deze ja. zondag. Dank je. De speciale uitzending Message from the Beach. Yes. En wij zijn benieuwd met jouw message uh, over het weer. Ja, <laughs> nou als je nou naar buiten kijkt. Dan is het bewolkt. En als je nou naar de zee kijkt, dan zie je de zon een beetje... Ja, het wordt een beetje blauwe lucht. Maar dat, dat houden we zo. Het komt niet dichterbij. Het komt niet dichterbij, nee. nee. Maar wat er wel dichterbij komt, is de regen. Zie je? Ik was er bang voor. Ja, ik ook. Want uh, rond een uur of vier dan zou het kunnen gaan regenen. Geen bakken met regen, maar het zou kunnen gaan spetteren. En uh, de wind die is noordelijk. En die is matig. En als je op strand staat, die zie, noem ik hem vrij krachtig. Maar het stuift nog niet op het strand, dus we houden het op matig. En de maximumtemperatuur houdt hij ook niet over, die is 18 graden vandaag. En dat is morgen ook het geval. Dan houden we ook 18 graden. Met vrij veel bewolking. En het is dan meest, dro meest droog. Met de nadruk op ja, meest. met de nadruk op meest, want er kan dus morgen ook een bui vallen. Er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind morgen. Dan gaan we naar de dinsdag. Dan beginnen we bewolkt met in de middag opklaringen. Dus dat gaat de goede kant op, want Kijk, er gaat zich namelijk het ja, ja. drukgebied gaat zich opbouwen in onze omgeving. En daar gaan we dus van profiteren. En dat begint dus op dinsdagmiddag met een matige west-noordwestenwind. En een maximumtemperatuur, ja, die wind komt nog steeds uit de Noordhoek. Dus 18 graden houden we het ook nog op de dinsdag. Maar, uh, ja, woensdag. Woensdag. Seel in Amsterdam, hè? Sale. Ja, dan hebben we een periode met zon. Kijk. Kijk, dat is dat hoge drukgebied wat ik dus uh, al had aangekondigd. Er staat dan een zwakke tot matige westelijke wind. Dus Ze kunnen zeilend naar Amsterdam. Kijk, ja. ja. ja. voor, voor de wind. Voor de wind. Met een uh, maximum van. die gaat dus omhoog naar de 21 graden. De vooruitzichten. De eerste dagen van de komende week is het nog vrij koel. Cool. Dat is dus die maal, zondag, maandag en dinsdag. Woensdag gaat de temperatuur omhoog. En in de tweede helft van de week meer zon en warmer. De zomer is dan terug. De zomer is terug. Dat vinden we fijn om te horen, <lacht> Alex. Geweldig. Uh, ja, Rob. En als je dat wil nalezen, dan kan dat op www.meteopagina.nl Je kan ook op Twitter en Facebook kijken op een Meteo Zandvoort. Ja? En natuurlijk dagelijks op TV Zandvoort op de kabelgrant. En op de CFM Web is ze daar ook uh, terug Oh ja, te uh, oh, ja natuurlijk. Hoor. Ja. Ja, dat is, Via meteor dat is, Zandvoort. Ja, precies. Het enige echte Zandvoortse weer. Het enige echte, echte Zandvoortse, Zandvoortse weer. weer. Heel goed. Maar goed, we gaan de goede kant op, Lex. Ja, ja we gaan de goede kant op. hebt een positieve we, we aan weten we even even te geven. Even doorbijten. Ja. Maar het komt allemaal goed. Gaan we nog veel uh, zomerse dagen krijgen, schatje? Nou, ik uh, verwacht het in ieder geval uh, tot en met zaterdag. En verder durf ik niet te nee, gaan. Nee, nee, nee. Dat moet, je, dat moet je ook niet doen, want dan wordt het giswerk. Ja, dan uh, gaan en we Dit is een verwachting. voorspellingen doen. En ja. dit is een verwachting. Heel goed, Lex. Oké, okay, nou, uh, dan zullen we je volgende week wel weer bellen, want dan zal je op strand zitten. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Het is niet ja. persoonlijk, hoor. Nee. <laughs> <laughs> Dankjewel, Lex, voor je komst hier naar de haven van Zandvoort. Tot aan 9 uur vanavond zit CFM daar live. Dus kom gezellig radio kijken. Ik sta niet aan de gaan.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 Dingen. gewoon is bij mij echt wel gek genoeg, Lijkt wel alles af Zo loop ik te zwingen is toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schoolplein voor de allereerste keer. Keep Bij CFM Sanfort, de zinger van Omi en de cheerleader. CFM Race Radio, Pit Report. Bit Report. Ja. ja, hij zit uh, aan de tafel hier uh, bij de van Zandvoort. Goedemiddag Willem van Dinsen. Goedemiddag. Hallo, welkom. Goedemiddag Willem. Welkom in de uitzending. Want uh, je gevraagd, uh, ja, je bent onze man uh, voor het circuit. Even een stukje geschiedenis, even. het circuitpark Zandvoort vierde in 2008 haar 60-jarig bestaan. En na de opening van het circuit in 1948 werd op het Duinenpiste meerdere malen de Formule 1 Grand Prix georganiseerd. Waar we het nu nog steeds af en toe over hebben. Komt was die maar weer terug. Komt die nog weer terug, Willem? Nou, in de vorm uh, van vandaag de dag niet meer natuurlijk. Nee. Maar over twee weken hebben we de historische Grand Prix. En dan heb je eigenlijk wel uh, de beleving van zoals de Grand Prix waren toen. Uh, want als ik even vooruitblik dan. Uh, na uh, over twee weken, uh, Formule ja. 1, uh, historische Grand Prix, dan hebben we een startveld uh, met een Grand, uh, Formule 1 race van uh, 31 auto's. En dat zien we tegenwoordig niet eens meer uh, bij de Grand Prix. Nee, want, uh, want uh, uh, kijk, jij bent voor CFM uh, de stem van het circuit, wij mogen je altijd bellen, je, want jij, loopt dan, uh, jij bent dan bij die evenementen altijd aanwezig. Uh, hoe lang, uh, hoeveel jaren doe je dat eigenlijk al? Het zal een jaar of vijftien zijn dat ik het uh, voor CFM doe. Hè? Dat ja. ik daar rondloop. Uh, ja, dat is, uh, ja, dan ga ik ook mijn leeftijd verraden. <lacht> maar gewoon op het bord trouwens. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. <lacht> maar goed, we uh, lopen toch wel, uh, denk 50 jaar uh, in de rond. Uh, vanaf klein klein jochie. En uh, eigenlijk nooit anders gedaan. Het circuitpark Zandvoort hoort bij Zandvoort, hè? Ja, zonder meer. En, uh, ja, we hadden het er net nog even over. Eigenlijk hoort deze winter dan ook bij. Want dan horen we netjes in het dorp ook alle circuitgeluiden. En dan niet weg naar of verhalen. Nee, maar klopt. Je hebt dus, laten we zeggen, een, een hele tijdperk meegemaakt van het circuit. De hoogtijdagen heb je nog meegemaakt. De afgelopen jaren met het toeslaan van de recessie. Want die kwam die viel ook in de autosport te merken. Uiteraard ook. Ja, die is overal merkbaar. Ook autosport natuurlijk. Bedrijven moeten bezuinigen. Ja, dan is het makkelijk om ergens op te bezuinigen. Wat in feite bij sommige mensen alleen maar geld kost. Dat het ook hun naamsbekendheid oplevert, ja dat halen ze dan een streep door en daar wordt op bezuinigd. Dat zie je niet alleen in autosport, een heleboel evenementen die afhankelijk zijn van sponsoring, ja die hebben het moeilijk en uiteraard is autosport er een van. Ja, klopt. Dus, de, de, de, de volle startvelden. We hebben de afgelopen jaren te maken gehad met kleinere startvelden. In verband met de crisis natuurlijk. Dat er wat minder uh, auto's aan de start verschenen. Maar de agenda van het circuitpark Zandvoort is altijd nog goed gevuld. Ja, die is, die is goed gevuld. Ook dit jaar. Uh, we hebben inmiddels uh, wat mooie evenementen achter de rug. Uh, we hebben uiteraard uh, Max uh, gezien. Verstappen met uh, Italië aan Zandvoort. We hebben DTM achter de rug. Ja. Maar we krijgen ook nog een uh, aantal mooie. Daar hebben we het ook uh, onder andere over de historische Grand Prix die ik net al noemde. En ook uh, krijgen we de Masters nog, uh, die in september plaatsvindt dit jaar. En niet te onderschatten uh, qua evenement, uh, qua uitstraling in de autosportwereld. Dat is uh, ergens uh, begin oktober is dat, dat is... Uh... Nou, die uh, GT-kampioenschap, uh, de Blank Pen, uh, die hier uh, de finale races gaat houden. Nou, dat is ook een prachtig uh, evenement. Even terug naar de DTM. Uh, je, je kent ze wel, de wandelgangen. Ja. En ik weet niet, uh, en jij vertoeft nogal regelmatig in de wandelgangen. Uh, ik heb uh, van horen zeggen, ik heb, dan kan het nog niet bevestigen, maar dat de, de, de DTM uh, niet alleen een, een, een, een, twee races in het weekend zijn, maar dat we wel echt een hele DTM-week krijgen in de toekomst. Heb je daar ook al iets van gehoord? Nee, weet ik niet. Nou, nou, nou. Nou, ik ben benieuwd, vertel. Uh, nee, dan uh, klap ik misschien uit de school. Of ik lieg in commissie, zoals dat zo mooi heet. Uh, even terug naar die beginjaar dat je op het circuit rondliep. Uh, toen had je natuurlijk die, die, die grote, de grote coureurs die naar, naar Zandvoort kwamen. Kun je ze per naam noemen? Ja, grote coureurs. Er komen nog steeds grote coureurs hè, naar Zandvoort. Iedereen die hier reist uh, is in mijn ogen al een groot coureur. Want Om dat te bereiken, dat je mag reizen, heb je al wat... Uh, ja, gepresteerd. Uh, grote namen in het verleden jaar, noem ze maar op. Uh, Nibi, Lauda, Amazon Fittipaldi, Jim Clark, Graham Hill. Ja, ja ze zijn allemaal kan nog best. heel lang uh, doorgaan natuurlijk. Uh, nou, op een gegeven moment kan ik me nog iets uit het nabije verleden uh, herinneren... dat ik bij jou in opleiding was of met jou meeging naar het circuit. Mm -hmm. Dat je op een gegeven moment zei bij de Formule 3, maar de Masters... dat je tegen mij zei, van, nou maak daar maar eens een foto van, want het kon wel eens een hele grote worden. Weet je nog wie dat was? Ja, zeker. <lacht> <lacht> dat was uh, Louis Hamilton. Ja. Nou, inmiddels, uh, als ik het goed heb, heb uh, in mijn hoofd... 41 uh, Formule 1 races uh, gewonnen. Dus ja, wat dat er gaat, uh, dat is wel uitgekomen. En volgende week de zomerstop van de Formule 1 zit er bijna op. Ze beginnen bijna weer, hè? Ja, Spa volgende week weer uh, Grand Prix uh, Formule 1. Ja. En niet alleen de zomerstop zit erop. Er zit ook iets anders uh, zit erop. En het kan best wel eens uh, voor spektakel gaan zorgen in de Formule 1. Formule 1 uh, de afgelopen jaren, seizoenen uh, met de start altijd hulpmiddel. Uh, bij die start dat de wielen niet doorspinden en zo. Vanaf Spa zijn die hulpmiddelen niet meer. Dus dan is het de coureur echt zelf die de start moet gaan doen. En ja, dat kan toch wel eens voor verrassingen gaan zorgen. Kijken we even naar uh, Max Verstappen, onder andere. Nou, ja. waar zijn vader uh, bekend om stond vroeger. Toen die hulpmiddelen er nog niet waren. Was het starter? Nou, wie weet wat we volgende week wat, op Spa gaan uh, zien. Wat, wat ons dat gaat brengen. Ja. ja, weet je trouwens of Max Verstappen zijn rijbewijs heeft gehaald? Want hij heeft de zomerstop uh, gebruikt, om zijn, wil hij, hij had hij gebruikt om zijn rijbewijs te halen. Ja, maar dat, dat is helemaal niet waar. <lacht> dat heeft hij niet gedaan. Oh, uh, uh, uh, Stel, het uh, stond wel uh, in de krant. Uh, ja, stond in de krant. Want ze zijn misleid. in de krant. Maar wat er. Uh, Onder andere, zo'n jongen heeft het hartstikke druk Er is zomerstop, omdat die fabrieken gesloten moeten zijn gedurende een periode. Twee weken, vakantie, moet iedereen hebben. Max heeft het denk ik hartstikke druk gehad. Hij is onder andere ja, hartstikke geweest met een demo zoals hij met Italië en Zandvoort... Geweldig hè? ja Dat is dus echt een verstappen weekend. Ja, dat was ook mooi. En ja, hij is ook bezig geweest met zijn voorbereiding. Onder andere is hij een dag geweest in Italië om toch ook te starten alleen. Met het oog op Spa. En ook vakantie eh, vieren ja. een beetje. Weliswaar in eigen omgeving op een jetski over de Maas en dergelijke. En dat rijbewijs, ja. Dan is hij 17,5. Dan mag hij alleen maar rijden met wat mensen naast hem. Nou, ik denk dat dat wel komt eh, als hij 18 is. Dat is het minst belangrijke, denk ik, op dit moment voor hem. Goed, we gaan even een plaatje draaien... en dan gaan we even vooruitkijken naar het komend weekend. Gaan we doen. Ik steek mijn kop in het zaad. Hé, hé, ik steek mijn kop in het zand. Hey. hé, hey. Want als ik de hype moet geloven... dan staat de hele wereld morgen in brand... Maar ik probeer vandaag te voorkomen dat het me morgen niet meer schelen kan. Ik heb het met het donker geland. Nu kies ik voor een zonnige dag. De beat is ook voor jou, de beat is ook voor jou. Hij is voor iedereen, dus de beat is ook voor de hele wereld. Schitterend! Ik wil alleen Die Jan was even naar het strand toe. Het goede steek je kop niet in het zand, hè? Dat kan beter wel doen. Verbrand ik niet. Ja, echt waar. Nee, dat is waar. dat is waar. Dan heb je weer een punt. Joh, de single van Nielsen. Nou, we praten door met Willem Vries. En dan gaat het natuurlijk over Autosport. En wel over 28, 29 en 30 augustus. De historic Grand Prix of Zandvoort. Een driedaags. Ja, race mag ik wel zeggen. Ja, geweldig evenement natuurlijk. Uh, als we zien hoe dat uh, gegroeid is uh, de afgelopen jaren. Uh, ik ga ervan uit dat uh, dit jaar het ook weer een bomvol is uh, natuurlijk. Je gaf het al een beetje aan, uh, oud Formule 1, uh, boliders en uh, coureurs. Ja, uh, nou vooral uh, de boliders. Coureurs zijn er ook wel oude formule coureurs, maar die dan in andere klassen wat optredens doen, ook met de demo's, onder andere van BND. Maar wij werden natuurlijk uh, ja, het meest aansprekend uh, voor velen. Onder ons is uh, natuurlijk de Via Historic Grand Prix. Met 31 Formule 1 auto's. En uh, kenmerkend aan de tijd toen uh, van Formule 1 was het geluid. Nou, daar gaan we op vrijdagochtend om 9 uur al uh, lekker mee beginnen. Dus, uh... ja. <laughs> en dan hopen we dat de wind uit het noorden komt, hè? Ja, dan horen en, we nou, nou, het in Dorp ook. Want dat ja, het, hoort bij het circuit, daar wou ik eigenlijk even naartoe. Uh, het is niet alleen uh, drie dagen. Uh, ...historisch Grand Prix op, op, op, op het circuit. Maar uh, ook het uh, dorp laat zich niet onbetuigd. De samenwerking hè, tussen het circuit en, en, uh, en het dorp, Zandvoort... Die, ...die wordt dus ook steeds nauwer aangepakt. Ja, getrokken. en zeker uh, met evenementen als uh, historische Grand Prix... ...zijn een aantal evenementen in het dorp uh, dan ook... Uh... En dat gaat mooi in elkaar over dan, uh, ja, onder andere in het museum dan. Daar ben jij ook van op de hoogte gegaan. Ja, klopt. Daar, daar is een museum tentoonstelling van Bira. Prins Bira was een van de eerste die hier ooit uh, krampi heeft. tot Lauda aan toe. En dat is dan in het museum uh, waarvan alles uh, te zien is. Over ja, die, en uh, Gijs van Lennep zal daar ook achter de présence geven. Nou, de, de ouderen onder ons die weten nog wel wie Gijs van Lennep is... Uh, verder, uh, op zaterdag gaan, alle de, de, de, gaan ze in een kolonne naar het centrum van Zandvoort, de uh, raceauto's. Ja, dus uh, afgelopen jaar is het uh, al vaker uh, gebeurd met die historische Grand Prix op de zaterdagavond. Na afloop van de trainingen en kwalificaties op de zaterdag vindt er dan een parade plaats vanaf het circuit en dan door het dorp worden de auto's ook geparkeerd dat iedereen ze van dichtbij kan zien. En ja, het zijn een prachtige evenementen natuurlijk. Het zijn weliswaar niet dan die historische formule Nee, want die handen. kunnen niet Toen over die drempel zijn Die, die kunnen onder andere <laughs> niet over de drempels en dergelijke. Maar het is een zat historische wat leuk en mooi om te zien is. En ja, dat gaat in parade door het dorp. Ja, en een aansluitend een groot uh, muziekfestival op het Raadhuisplein. Dus een ja, groot Evenement. Dus, he, dus, en, dus daaruit blijkt dat de samenwerking tussen het circuitpark Zandvoort en de gemeente Zandvoort ja, en de ondernemers in Zandvoort, die banden worden steeds nauwer aangetrokken. En dan zondag ook nog een volledig raceprogramma. Ja, we zijn eigenlijk op de baan in de actie van vrijdag om 9 uur. Tot uh, zondagmiddag uh, half vijf. Ja. En jij gaat dan weer verslag doen voor CFM? Voor nou ja, ik ben er uiteraard nee. aanwezig. <laughs> we gaan je bellen hoor. Ja, ja nou ja, dat is het minste erg uh, wat er in zo'n raceweekend kan gebeuren toch? Oké. Okay. Zeg Willem, bedankt voor je komst naar de, naar de haven van Zandvoort. Naar de, onze locatieuitzending. En wij spreken elkaar uh, volgende week weer. Ja, gaan we doen. Bedankt. Dankjewel Willem voor deze inderdaad komst naar de haven van Zandvoort. En tot zover u uh, weer alweer uh, van Zandvoort op zondag. Zo meteen naar het uur en weer van uh, drie uur zijn we er nog twee uur lang. Graag tot zo en Riek is de laatste. I'm hoping that the night don't No, bitch, it's me,